Portugal heeft een akkoord bereikt met de EU en het IMF over financiële steun. Premier Socrates maakte bekend dat Portugal drie jaar lang gebruik kan maken van het financiële noodpakket. Portugal is het derde euroland met ernstige financiële problemen dat gebruik maakt van het noodfonds na Griekenland en Ierland. Het Portugese parlement en de Europese ministers van Financiën moeten er nog wel mee instemmen. Amerika zal de foto's van het lijk van Bin Laden ongetwijfeld vrijgeven... denkt de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Het Witte Huis twijfelt nog of het de foto's zal publiceren. De beelden zijn gruwelijk en kunnen tot gewelddadige reacties leiden... in islamitische kringen, denkt het Witte Huis. Eind oktober telt de wereld volgens de VN 7 miljard mensen... De bevolking groeit harder dan eerder was berekend... en dat komt doordat er steeds minder mensen sterven... vanwege verbeterde medicijnen en medische zorg. Eind deze eeuw zullen er 10 miljard mensen op aarde wonen. Volgens de VN-deskundigen zullen alle landen te maken krijgen... met vergrijzing en een wat lager geboortecijfer. Een Chinees mijnbouwbedrijf moet een boete van ruim 3 miljoen euro betalen... in verband met een gifschandaal vorig jaar...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 Dit is Radio 1. WNL. Nu al wakker Nederland. Met Bastiaan Nachtigal en Cambranula. Goedemorgen, het is woensdag 4 mei. U luistert naar het tweede uur van nu al wakker Nederland. Daarnaast naast me zit niet Bastiaan Nachtegaal, maar Anne de Jong. En komend uur hoort u bij ons. Frits Barend over de speciale herdenking voor sporters... van de slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. En waarom er toch zoveel complotten op internet verschijnen over Osama Bin Laden? En we ontbijten met de jarige Ronald Sørensen van de PVV en Leefbaar Rotterdam. En we beginnen met een andere jarige. Eentje die maar liefst 109 kaarsjes mag uitblazen vandaag. Dat valt nog niet mee... Toch gaat Cor Geurts uit Rotterdam het gewoon proberen. Want hij wordt vandaag precies 109 jaar oud. En daarmee is hij de oudste man van Nederland. En dat is natuurlijk reden voor een feestje. Maar wat is nou het geheim van heel erg oud worden? Professor Rudy Westendorp van de Leidse Universiteit Medisch Centrum... die onderzoekt op dit moment ongeveer 500 mensen boven de 90. En hij hoopt daar achter te komen. Goedemorgen, meneer Westendorp. Ja, goedemorgen. Ja, u wilt, wilt zeker het, zelf ook wel 109 worden. Ja, dat lijkt me helemaal fantastisch. Een taart met 109 kaarsjes. Ja, je moet, uh, ja, ja dat, dat zie je niet elke dag. Nee. Dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. Nee, het is, uh, we moeten wel bedenken dat 109 jaar is een heel end, is, maar 122 is het maximum. Dus ook wat dat betreft heeft meneer Geurts nog iets om naar uit te kijken. Maar 109 jaar of 122 jaar worden, dat is toch gewoon een kwestie van geluk hebben? Dat is natuurlijk ook zo. Ik weet niet precies hoe meneer Geurts de afgelopen 109 jaar heeft doorgemaakt. Maar ja, het gevaar zit natuurlijk op elke hoek. Uh, een tram niet zien, een auto. Dus er, er zit een absoluut iets en dat dat. dat Realiseren mensen zich gewoon voldoende. Um, ja, Je moet ook wel mazzel hebben. Ja, dus als het uh, gewoon geluk hebben is. dan is je onderzoek klaar. hoeft hij ook niet meer die 500 mensen te onderzoeken. Ja, nou, daar maakt u het, zeggen, het, het leven wel heel makkelijk. en alsof het één post loterij is. En dat is natuurlijk ook niet zo. Want wat we eigenlijk ook weten. is dat er. Um, en dat kennen we eigenlijk ook wel. Um, er zijn families waar ziekte veel voorkomt. en daar zijn mensen. en die, die worden veel ouder. ...dan gemiddeld, omdat ze veel minder dan gemiddeld ziekte ontwikkelen. En dat is eigenlijk het geheim waar meneer Geurts... er waarschijnlijk ook een stukje van mee heeft gekregen... ...wat wij eigenlijk proberen te ontrafelen. Want als wij, dat, uh, ja, als wij gewone mensen, hè, daar, daar gaan we maar even van uit... ...wij zijn gemiddeld, uh, kijken naar die families... ...dan zeggen van, goh, wat zit daar nou voor iets bijzonders? Wat is dat? Wat? En kunnen wij dat ook nog verkrijgen? De, de kracht van oud worden is niet ziek worden... ...of in ieder geval lastig ziek kunnen worden. Ja, dat klopt. Uh, daar, kun je, daar kun je eigenlijk heel eenvoudig over denken. Als je, als je niet ziek wordt, is er eigenlijk ook geen reden om dood te gaan. En het gaat dus erover van... waarom hebben sommige mensen lijven die meer dan gemiddeld steviger zijn... minder snel ziek worden eigenlijk als het ware beter gebouwd zijn. Net zoals je twee types van uh, wasmachines hebt. Je hebt Miele's en je hebt sanussies. Wij zijn de sanussies. En er zijn dus ook kwalitatief betere lichamen. Ja, en, en nu zijn wij als mensen daar natuurlijk ook heel erg mee bezig... om dat misschien zelf nog aan te passen. Drie keer in de week ochtends hardlopen. Ja. Uh, uh, magere uh, boter gebruiken. Uh, helpt dat nog? Ja, dat absoluut. Um, kijk, er zijn twee dingen over te zeggen. Zelfs een Mila kun je natuurlijk helemaal stuk krijgen... als je hem dus helemaal niet behandelt, als je hem buiten zit en dergelijke. Je kunt een lijf, een goed lijf kun je dus helemaal uitwonen. Uh, maar ook een Sanusi, als je daar heel zuinig mee bent... Uh, en je hem goed onderhoudt en af en toe wat preventief uh, ja, ja, de, de reparaties uitoefent... kun je daar met een sanusie ook heel lang mee. En wie weet heeft het ook wel te maken uit wat voor familie je komt... hoe je je lijf dus goed houdt. Nu is dat een, een hele wetenschappelijke kijk die u erop heeft. Maar dan wordt er natuurlijk ook altijd een oude mensen gevraagd... hoe ze nou zo oud worden. En dan heb je een 103-jarige vrouw uit Engeland... en die zegt dat ze nog nooit seks heeft gehad en dat dat de reden is. En ja. anderen zeggen weer een glaasje geitenmelk iedere dag... of uh, ja. iedere dag wodka en sigaretten... Ja. Uh, dat, dat zijn dan hun geheimen om zo oud te worden. Moeten we dat nog geloven? Ik bedoel, ze zijn wel gewoon zo oud geworden natuurlijk. Het, het mooie is wel dat daar nog zelfs een kern van waarheid in zit. Er is in, uh, dat weten we eigenlijk niet van mensen. Uh, maar we weten wel met fruitvliegen en andere. Uh, modelorganismen. We weten dat als je voor seks gaat, dat je een korte leven hebt. En als je geen seks hebt, dat je een langer leven hebt. Dus die mevrouw heeft misschien wel ergens gelijk. Ja, nu, nu geldt dat misschien ook wel in het geval van seks. Het is toch eigenlijk ook gewoon vooral belangrijk om een leuk leven te hebben. En dus eigenlijk ook nou ja, af en toe van de geneugte van het leven te proeven. Ja. De, en, en dan misschien iets minder oud te worden. Nou, u herinnert mij wel iets aan wat, wat, eigenlijk, wat je door, laten we zeggen, door de rare verhalen heen... met de seks en de drank en de en de kruiden enzovoort, enzovoort. Wat je wel eigenlijk, uh, dat zou ik wel willen zeggen... Een, een verhaal wat er telkens tussendoor heen loopt... dat is dat je uh, genoegen ontleent aan het leven. Op het moment dat je stil gaat zitten in een hoekje... Um, de, de, de, u voelt het mij eigenlijk al zeggen. Ja, dan is de kans dat je een lang leven beschoren bent, dat is kleiner. En dat heeft te maken met wat de psychologen coping noemen. Dat je bereid bent om, laten we zeggen, de, ja, de, alle problemen die je op elke dag, elk jaar tegenkomt, dat je die, ja, dat je die aanpakt en dat je daar oplossingen voor verzint. Die positieve, ja, positieve drive noemen dat mensen dat wel. Vitaliteit, dat zijn andere verwoordingen daarvan. Dat is eigenlijk wel iets wat je vrijwel bij alle oude mensen tot op hele hoge leeftijd terugvindt. Ik zou eigenlijk willen zeggen, ook bij meneer Geurts, als wij in dat lijf zouden gaan kijken... dan zullen we daar al heel veel slijtage en eigenlijk, anders gezegd, zul je ook heel veel ziekte al terug kunnen vinden... Maar dan heb je twee soorten mensen. Mensen die je, de pakken bij je neer gaan zetten en mensen die doorgaan. En ik weet, en zo, daar hebben we ook wetenschappelijke data voor... en we kennen het eigenlijk ook uit de verhalen of uit het ziekenhuis... of omdat je het in de familie meemaakt. Zij die, die door willen, ondanks het feit dat ze ziekte of tegenslag hebben... die gaan gewoon langer mee. Nou, ik denk dat we de luisteraars die echt oud willen worden... een behoorlijk eind op weg hebben geholpen. In ieder geval uh, bedankt professor Rudy Wessendorp van de Leids Universiteit... Tijd Medisch Centrum. En uh, vanaf deze plek willen we natuurlijk ook graag nog Cor Gertz. Feliciteren, 109 jaar. we Ja, Proficiat. Ja, Proficiat. Ja, nou, um, we gaan uh, snel over naar... Uh... De kranten, want uh, die vallen op dit moment uh, op de deurmat... En ja. wij hebben ze, ze alvast doorgenomen. Ja, en de meeste mensen die dan op de deurmat kijken... die zien dan nog steeds een grote foto staan van Osama Bin Laden... want dat is nog steeds het grootste nieuws. En dan moet hij vooral de trouw erbij pakken... want die komt verreweg met het spannendste verhaal. Hun correspondent bezocht namelijk hoogstpersoonlijk... de villa van Osama Bin Laden dat hij in Pakistan lag...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 Maar je vertelde het vorige uur dat het een mythe is. Ja, dat, dat is nog steeds een mythe. Want uh, ja, uh, dat schrijft de pers tenminste, dat het niet waar is. Volgens de krant bestaat Moederdag al sinds 1928... en hebben de Amerikanen het uh, geëxporteerd naar ons. We mogen Hitler trouwens wel dankbaar zijn voor andere dingen. Zo heeft hij de kinderbijslag bedacht... en het ontslagrecht ingevoerd hier in Nederland. Ja, veel vrouwen die vinden het wel gênant als anderen zien wat ze kopen. Vooral als ze net een lading condooms of tampons hebben ingeslagen zul je net zien dat ineens de buurman voor je neus staat. Uit onderzoek van Telegraaf Vrouwen in samenwerking met de site truus.nl... blijkt dat 45% van de vrouwen rood kleuren bij het aankopen van dit soort spannende zaken. Het zijn vooral de twintigers, de dertigers en de veertigers... die zo nu en dan flink blozen in de lokale drogisterij. Vijftigers en zestigers die trekken zich niet zoveel aan... van al die nieuwsgierige blikken van ander winkelend volk. En Anne, weet je nou wat vrouwen echt resonant vinden? Uh, ik zou het niet weten. Hou me niet langer in spanning, kameran. De vibrator natuurlijk, drie, op de vijf, of drie van de vijf vrouwen... die schaamt zich ervoor om die op de toonbank te leggen. En tot zover uh, de kranten van vandaag. Gaat volgende, zien, week, volgende week donderdagavond, de halve finale van het Songfestival. En jij bent erbij. Jij bent erbij. We zien het soms een beetje zwart. Soms lijkt de wereld om on... Koud en gemeen, en je strijdt omdat de aarde leidt, maar zelfs als de zon voor goed verdwijnt, je vecht nooit alleen, want je hebt de tijd. Dit ging natuurlijk niet over samen samen laden. Dit waren de drie J's met Je vecht nooit alleen. Volgende week staan ze met dit nummer dan met de Engelstalige Festie op het Eurovisie Songfestival. En wij van WNL wensen ze al ontzettend veel succes met het behalen van de finale. En jij staat er met je vlaggetje bij bij die halve finale. Ik uh, sta er volgende week in uh, Düsseldorf bij. Maar we gaan het over iets heel anders hebben. De melkveehouders, ook Europa. Ja, die uh, verzamelen zich namelijk in Brussel, want zij gaan namelijk actie voeren om het Europees parlement hun eisen duidelijk te maken. Ook Nederlandse melkveehouders zijn aanwezig en onder een, uh, hen is de Nederlandse melkveehoudersvakbond. Uh, Hans Geurts, die is voorzitter van die uh, Nederlandse melkveehoudersvakbond en die is uh, natuurlijk vandaag ook aanwezig bij de protesten. Goedendag meneer Geurts. Goedemorgen. Heeft u er een beetje zin in? Ja, zijn een, ja het is, uh, ik, ik, ik vind het belangrijk om uh, de parlementariërs te overtuigen van onze, ja, van onze eisen. En, uh, het, het, het, is, het is heel belangrijk om, om juist op dit moment te benaderen. Omdat uh, de, de beslissingen voor het nieuwe zuiverbeleid, uh, ja, die, die, die worden nu in feite genomen. Wat gaat u eisen? Nou, wat wij willen is een uh, ja, regulering en een uh, kostendekkende melkprijs. En daar hebben wij als European melkbord, maar daar zijn wij onderdeel van, daar hebben wij voorstellen voor En die, uh, die overhandigen wij aan de parlementariërs. Maar is het niet de bedoeling van een vrije markteconomie dat we ook een vrije markt hebben op het gebied van melk? Uh, er zijn mensen die, dat, die, dat, uh, ja, die graag die vrije markt willen. Maar een hele vrije markt geeft enorme instabiliteit. Geeft uh, periodes met ja, hele hoge melkprijzen en met hele lage melkprijzen. En dat is, uh, dat is niet goed voor ons. Maar dat is ook niet goed voor de consument. Ja, want Wat betekent dat voor, het voor de consument? Wat betekent dat eigenlijk voor mij? Nou, wat, wat je vaak ziet, um, is, is dat op het moment dat er een tekort is op de markt... dan stijgt die melkprijs enorm omhoog. Dat hebben we in 2007 gezien dan hadden wij een melkprijs uh, ja, van, van 50 cent bijna. En twee jaar later, toen er weer uh, veel melk was, is de melkprijs gedaald tot 20 cent. Dus dat is meer dan een halvering van de prijs. En dat zie je in de winkel zie je terug. Als er een tekort is, gaat die prijs uh, ook omhoog. Maar op het moment dat onze prijs omlaag gaat, dan blijft vaak in de winkel die prijs op hetzelfde niveau hangen. Dus onze band die, die heeft er eigenlijk heel weinig aan. En uh, ja, voor ons geeft het een enorme instabiliteit en uh, hele lage inkomens. Ja, maar uh, misschien dat het voor ons dan de prijzen niet omlaag gaan... maar dan moeten we ook nog eens subsidie gaan betalen om jullie prijzen op te drijven. Dan betalen we alsnog ja. extra. Nou, dat is, dat is net het punt als men een goed zuiverbeleid heeft... en uh, wij een redelijke melkprijs hebben... dan hoeven wij de subsidie helemaal niet te hebben... Kijk, ons, ons standpunt is dat wij een inkomen moeten kunnen verdienen... uit de melk die wij produceren. Maar u vraagt, dat... u vraagt, nu, toch, u vraagt nu toch wel een subsidie? Nee, daar vragen wij absoluut niet om. Daar hebben wij nog nooit om gevraagd. Wij krijgen subsidie omdat men toe wil naar een vrije markt. En men weet dat uh, wij concurreren met producten van de wereldmarkt. Wij hebben veel hogere eisen qua milieu, dierenwelzijn, uh, arbeidsomstandigheden... Dus, dus wij, wij kunnen daar eigenlijk niet voor produceren. En om dat te compenseren krijgen wij weer een, een, een toeslag van, van de Europese Unie. Krijgen we vandaag een verhitte acties? Nee, het zal vandaag een heel publieksvriendelijke actie worden. En u gaat niet uh, melklozen, want dat, die beelden kennen we ook wel... dat er weer miljoenen liters melk zonde op de weg worden gegooid? Nee, dat is vandaag niet het geval. We hebben gewoon een publieksvriendelijke actie uh, vlakbij het parlement... En ja, dan zullen we aandacht vragen voor het, voor het zuiverbeleid. En, en uh, ja, met de parlementariërs in gesprek gaan. Ja, u bent in ieder geval wel heel erg bezorgd. En daarom gaat u vandaag naar Brussel om uh, uh, te protesteren. Dank u wel, Hans Geurts van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Het is. Oh, okay. Het is tien minuten voor half zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker Nederland. En we gaan het hebben over serieuze internationale politiek. En dat vindt deze week plaats in Maastricht. Meer dan 550 internationale studenten gaan daar de Verenigde Naties zo goed mogelijk nadoen. Raoul Bessems is daar de hoofd van de PR. En die kan ons meer vertellen. Goedemorgen, meneer Bessems. Goedemorgen, jongens. Een, een VN-simulatie, dat wordt dus vier dagen lang praten en helemaal niets beslissen. Um, nou, dat is... Nou, laat ik het even uitleggen. Uh, een VN-simulatie, dat is inderdaad bedoeld... Uh, om de jongeren direct kennis te laten maken met hoe de Verenigde Naties in elkaar zitten, um, Om een actieve manier te stimuleren. En tegelijkertijd stimuleer je daar heel veel debatten mee. Um, en wat je, wat je ziet is dat de studenten echt actief ervaren hoe uh, VN en internationale politiek in elkaar zit, hoe alles werkt. En het geeft gewoon een hele hoop mee voor later om zelf gewoon daadwerkelijk in die posities terecht te komen en beslissingen te kunnen nemen. Maar de VN staat toch niet echt bekend als een heel erg daadkrachtig en snel werkend uh, uh, ja, uh, stuk gereedschap, zeg maar. Dat gaat allemaal heel erg lang en dan komen ze nooit echt tot een, uh, een goede resolutie. Moeten jullie dat dan wel zo stimuleren door dat te gaan stimuleren? Ik ik een dat... verbeterde VN maken? Ja, ah, dat is een van de opties natuurlijk. En ik denk dat je altijd gewoon moet streven naar... Uh, naar, uh, naar een, een snellere uh, manier van beslissen. Um, en dat soort. Uh, en deze. Uh, nou, laat, laat ik het zeggen. Hoe je sneller kunt beslissen. Dat kan zeker ook uh, onderdeel zijn van het debat. En we zullen ook zeker aandacht besteden aan uh, jongens. van, ja, uh, hoe, kunnen we dat, hoe kunnen we nou überhaupt uh, snellere beslissingen maken? En vooral ook betere beslissingen maken? Want dat, daar willen we ook nog wel eens aan ontbreken. We zijn zeker kritisch daarnaar. Ik dacht van samen in Lade, de mondiale discussie over kernenergie en dan nu ook nog de onrust in het Midden-Oosten. Het is een goede tijd om te oefenen met het bedrijf van internationale politiek, lijkt me. Ja, het is zeker, uh, wat dat betreft, um, we hebben als hoofdthema dit jaar uh, het bereiken van meer duurzaamheid in de wereld van veranderde machtsrelaties. Nou, uh, het thema van duurzaamheid loopt de laatste tijd terug in de, de hele discussie over kernenergie. Na nou, de ramp wat in Japan gebeurd is, is dat ja. zeker opgelegd. En dan krijg je nu de discussie over de maxrelaties. Nou ja, uh, we hebben gezien de Arabische Lente met alle, dus alle, alle onrusten in het Midden-Oosten. Nou ja, dat vormt dan samen een, denk ik, een ideaal thema om, uh, om het daarover te gaan hebben. Maar u gaat zich vooral uh, focussen op het Midden-Oosten, hè? Uh, nou, we hebben, dus, we hebben een simulatie van twaalf verschillende uh, commissies. Dus, dus allerlei onderdelen van de Verenigde Naties. Maar er zit ook de NATO bij, de wereldhandelsorganisatie. Maar ook een heel bijzonder drie Europese uh, organisaties. En... Die hebben allemaal ook hun eigen uh, specifieke thema's, uh, maar, maar er, zal, er zal een heel breed scala uh, aan bod komen. Onder andere ook het Midden-Oosten. Nee, en wie is dan de komende week in Maastricht de Ban Ki-moon? Wie is de, de baas? Nou, de Ban Ki-moon van Maastricht is uh, we hebben onze eigen secretaris-generaal, dat is uh, Philip Sowitsa. Die uh, is uh, de voorzitter van onze organisatie en uh, hij neemt dan inderdaad de rol van uh, secretaris-generaal op zich. Maar overdag is die simulatie en s'avonds is het gewoon flink feesten in uh, Maastricht lijkt me. Nou, we zullen, zeker, we zullen zeker de mensen ook, uh, ook rondleiden in de stad laten zien. Want ja, je moet denken, die, uh, de mensen zijn afkomstig over, over de hele wereld. We hebben een, uh, 116 verschillende universiteiten uh, dit jaar. vertegenwoordigd. we hebben een 36 verschillende, afkomstig uit 36 verschillende landen met een 53 verschillende nationaliteiten. Dus het is een behoorlijk aantal mensen die die toch wel uh, kennis willen maken met Maastricht. Ja. De, de VN, dat staat ook uh, bol natuurlijk van de oude sentimenten. Uh, nog steeds misschien een beetje koude oorlog denken. Het, het, het verleden wordt er uh, ja, een, heel veel mee gedaan, zeg maar. Uh, uh, of speelt mee. C kun je dat wel simuleren in zo'n vier dagen? Ja. Uh, het mooiste is, denk ik, als je, als je het hebt over koude oorlog... over uh, de meer spannende, spannende acties van, uh, van dat soort organisaties. is. Um, we hebben ook tijdens... De, de, de simulatie hebben, ook een speciale crisissimulatie. Dus dan, uh, dan weten van tevoren eigenlijk misschien maar twee of drie mensen wat er echt gaat gebeuren. Um, en dan zal dus uh, live uh, actief tijdens de conferentie zal dus, uh, met updates gekomen worden, waarop die uh, diplomaten althans de studenten daarop echt meteen direct moeten kunnen reageren. Ja, dat is gewoon een, een ja, dat is, is heel lastig, ja. maar dat is ook tegelijkertijd heel erg interessant. Ja, schitterend ook dat je dat gewoon echt kan gaan oefenen, simuleren. Kan je ook nog iets winnen? Je kunt iets winnen. Nou ja, we, we hebben uiteraard prijzen voor uh, de Best Delicate Award, om het zo te zeggen. Ja. Um, over de bepaalde, voor, voor de student die, uh, die zich het meest weet te onderscheiden van anderen, die het beste weet te debatteren of die de discussies op gang weet te brengen. Hm. Dat is zeker een, een goede stimulatie voor. Uh, voor, een, voor die studenten Dus is een beetje, een beetje op zoek naar de nieuwe diplomaat, de topdiplomaat. Ja, onder andere. Het, is ook, het mooie is als je ook ziet naar onze, onze gastsprekers van vandaag, want ja, vandaag begint het allemaal ja. vanmiddag om 7 uur. Um, een van die mensen is uh, Dirk Jansen, dat is de VN Jongeren. jongeren nou, dan uh, wensen we je heel veel succes bij met uh, Dirk Anto-Jansen vandaag... de jongen of tegenwoordig, Want dan begint het allemaal in Maastricht. 550 internationale studenten komen bij elkaar... om vier dagen lang de verenigde naties te gaan simuleren. Dankjewel, Raoul Bessems. Graag gedaan. En normaal gesproken dan loopt onze redactie altijd over... van alle verse tijdschriften. En dan vertellen wij u vol liefde welke verhalen... u deze week absoluut niet mag missen. Maar... Ja, maar deze week hebben bijna alle tijdschriften... zichzelf maar een weekje vakantie gegeven... En dus heet het tijdschriftenoverzicht deze week het nieuwe revue-overzicht. Want veel meer leesvoer is er niet gemaakt. Dus vertel Anne, wat staat er deze week in de nieuwe revue? Nou, Kamran, bij de Nieuwe Revue hebben ze een contract van oot Tirol deelnemers in handen gekregen. Voor de luisteraars die niet weten over wie ik het heb... er zijn een paar losgeslagen jongeren uit Den Haag... en die worden betaald om op vakantie te gaan. En die krijgen daar alles voor elkaar en ze zijn aan het schelden en neuken. En hoeveel is je daarvoor betaald krijgt? Voor tien uitzendingen. Hoeveel denk je, Cameron? Hoeveel tien krijg uitzendingen? je om zo losgeslagen te leven? Uh, pff, nou, ik geloof dat die Barbie en tijgertje toch alles jatten. Vijfhonderd? Uh, 500 per uitzending? Ja, per uitzending. Ja. 500 euro per uitzending. Dat is ongelooflijk goed, want dat, dat is helemaal waar. Echt? 500 euro per uitzending krijgen die mensen. Nou, dat is wel bizar. En uh, dat, kom jij, je bent nog niet eens voor ja, ja, Dat uh, klopt wel, maar in het uh, contract van die OO Tirol jeugd staan nog wat rare bepalingen. De deelnemers moeten bijvoorbeeld verklaren dat ze lichamelijk en psychisch gezond zijn. Terwijl het hele idee van dat programma is juist om die luien daar een uh, steekje los te laten hebben zitten, ja. denken wij dan. Maar goed, uh, daarover dus meer in de nieuwe revue. Anne, ik heb een ander verhaal gelezen. Dat uh, gaat over bekende Nederlanders in de reclame. Dat staat dus ook in de nieuw, nieuwe revue. Je kent vast die reclame wel met die cabaretier Ari Komen in de hoofdrol. Dat is mijn winkel. Media Markt. Revue vraagt zich af, waarom betalen A-merken nou zoveel voor C-artiesten als Ari Komen? Nou, waarom? Om te beginnen legt de Revue uit dat bekende Nederlanders met één reclame... al gaan meer verdienen dan in een belangrijke Nederlandse speelfilm. 30.000 euro of 150.000 euro of misschien zelfs nog veel meer. Het kan allemaal. showbiz Joop van Tellingen zegt bijvoorbeeld... ik kreeg mooi 25.000 euro en mocht met mijn vrouwtje een heerlijk weekje naar Zuid-Afrika. Hoe bekender je bent, hoe meer je vangt moet je nagaan wat voor godsvermogen Gerard Joling wel niet beurt... voor die sausjes van hem. Ja, dat is dan de, de Remia-reclame, hè? Uh, ja, zeker. Maar hoe komt de mediamarkt dan bij Arie Komen terecht? Nou, dat is wel goed dat je dat vraagt. Want dat uh, legt uh, in het verhaal ook reclame-maker Roorda uit, uh, uit. Die zegt namelijk... Plak ergens een bekende Nederlandse kop op... en je bent gegarandeerd van aandacht. Arie Komen zal zijn doel wel verdienen. Mediamarkt is van oudsher een schreeuwmerk. Dus daar past die blerende Komen prima bij. Maar een andere reclamemaker, Hans van Dijk, ziet dat anders. Hij zegt Ari voor de mediamarkt, Maurice de Hond voor de energiemaatschappij... en Loretta schrijver voor gehoorapparaten. Als ik dat soort combinaties vanaf de bank voorbij zie komen... blijft het toch een vies, raar smaakje hangen. Volgens mij willen kijkers het idee hebben dat iemand het met plezier heeft gedaan. En bij dit soort voorbeelden ziet iedereen dat het maar om één ding draait. Geld. Ja, en ik hoop dat hij dat er nog wel behoorlijk voor gekregen is. Want die arie komen, die kunnen we nooit meer luch, uh, loszien als die lul van de media waker. Was dat hem, Cameron? Uh, dat was hem. Nou, dan was dit het tijdschriftoverzicht met alleen de nieuwe revue. Ja, want de andere komen dus deze week niet uit. Nee. Waar hebben die duizenden Joden gewoond voordat ze vermoord werden in de Tweede Wereldoorlog? Als je door de straten van Amsterdam loopt, heb je daar geen enkel flauw benul van. Maar vanaf vandaag is dat anders. Op veel huizen waar Joden vroeger woonden worden posters opgehangen. Meneer Noorda is voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité en hij is daar verantwoordelijk voor. Goedemorgen. U bent dus al dagenlang aan het plakken, begrijp ik. Uh, nou, ik niet alleen. Uh, duizenden mensen die in huizen wonen waar Joodse families hebben gewoond. Er zijn 21.000 adressen in Amsterdam. En, en komen we op die, al die 21.000 adressen zo'n poster te hangen? Nou, uh, allemaal. Dat zou iets te veel succes zijn. Uh, in eerste plaats zijn een heleboel van die huizen verdwenen. Dus die zijn er niet meer. Daar uh, kunnen we dus helaas niks meer aan doen. Maar niet iedereen doet mee, maar het succes is wel groter dan we hadden gewacht. Ja, want het idee is dat u eigenlijk langs alle huizen gaat waar Joden gewoond hebben of waarvan u dat weet. En die moeten een poster ophangen. Ja, er is een, een bijlage uh, bij een Amsterdamse krant verschenen. En die uh, uh, kunnen mensen voor het raam hangen. Ze kunnen die poster uh, te pakken krijgen door hem te bestellen. En daarmee laten ze dus zien aan de mensen die er langs lopen. Hier woonde een Joodse familie die tijdens de Duitse bezetting weggehaald zijn en in de meeste gevallen niet zijn teruggekomen. Maar, maar voelt het voor die bewoners dan misschien wat cru om zoiets een pontificaal op het raam te hebben hangen? Dat is een, uh, Ik weet het uit eigen ervaring, want ik heb in zo'n huis gewoond en ik vertelde dat mijn kinderen toen ze nog klein waren. Het is dé manier om je heel rechtstreeks betrokken te voelen bij wat er tijdens de Duitse bezetting is gebeurd. Ja. En het is de bedoeling dat als ik dan, uh, of iemand anders, door de straten van Amsterdam loopt... dat ze dan echt het idee krijgen van daar hebben ze gewoond en daar zijn ze misschien wel nooit meer teruggekomen? Ja, de bedoeling is om te laten zien, geschiedenis is dichtbij. Uh, de stad heeft een geheugen, die steden... Uh, Waar in die straten nog zijn en waarin die huizen nog zijn, die hebben bewaard wat er uh, 70 jaar geleden gebeurd is. Ja. Nu mag ik Amsterdam, denk ik wel echt, tenminste voor de Tweede Wereldoorlog, een Joodse stad noemen. Ongeveer 10% van onze hoofdstad bestond uit de mensen, uh, ja, Joodse mensen. Ja. Dat waren zo'n 21.000 huizen. U zei het al. Ja. Hoeveel zijn er eigenlijk na de verschrikkingen van de Holocaust nog teruggekomen? Van die mensen? Nou, er zijn 61.000 uh, niet teruggekomen. Ik weet niet precies hoeveel er wel teruggekomen zijn, maar dat zijn een paar duizend. Uh, en die zijn dan voor het grootste gedeelte nog teruggekomen omdat ze ondergedoken zijn. Ja. En, en, en hoe heeft u eigenlijk dan al die huizen kunnen vinden? Want ja, u zegt al, er zijn heel weinig mensen teruggekomen. Ja, wij zijn uh, in Nederland heel erg goed in administratie. Uh, de administratie van voor de bezetting was uh, piekfijn op orde. Dus we zijn kunnen nagaan wat uh, aan het eind van de jaren dertig uh, allemaal in de burgerlijke stand bekend was. En dat is uh, de uitgangspunt geweest. En, en in welke wijken moeten we nou gaan rondlopen om die posters echt te zien? Ik bedoel, je kan gewoon willekeurig gaan lopen, maar er zijn misschien plekken waar het echt dan het meest tot uiting komt. Deze ja, je vindt het meeste in de klassieke oude jodenbuurt, dat is rond het Waterlooplein... Uh, de nieuwe keizersgracht, de nieuwe prinsengracht, uh, rond de Weesperstraat, uh, dan een aantal nieuwe buurten die in uh, de jaren dertig gebouwd werden. Uh, dus in, uh, in de Rivierenbuurt, uh, in uh, Nieuw-Zuid, in de buurt van uh, de Beethovenstraat en dergelijke. Dat waren huizen die kwamen in die tijd klaar. Dus uh, Joden die uitweken uit Duitsland voor de nazi's, uh, die uh, zijn daar gaan wonen. Dat zijn buurten waarin je relatief veel uh, Joodse adressen aantreft. En, en, nou, hoe zien ze eruit? Kunnen mensen erop letten? Ja, het zijn uh, uh, mooie witte posters uh, waarop met grote woorden staat is dit jouw huis. Uh, en daar, uh, uh, dat, dat is het helderste en duidelijkste signaal. En hopelijk dus 21.000 verspreid door heel Amsterdam op plekken waar uh, Joodse families uh, gewoond hebben. Seibold Noorda van het 4 en 5 mei comité in Amsterdam, hartelijk dank. Graag gedaan. Het is middels twee over half zes. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker Nederland er bij ons is aangeschoven. Onze actualiteitenredactrice Inge Loes Stol voor het... Het Nieuwsminuutje. Wat is het geheim van de oudste man van Nederland, Cor Geurts... die vandaag zijn 109e verjaardag viert? Professor Rudy Westendorp, die namens het Leids Universitair Medisch Centrum... onderzoek doet bij 500 Nederlandse 90-plussers... ontdekt steeds meer factoren die belangrijk zijn voor een lang leven. Eén daarvan, hoe minder seks je hebt, hoe ouder je wordt... Dit zei Westendorp in het Radio 1-programma Nu al wakker Nederland. Van fruitvliegen en andere organismen weten dat als je voor seks gaat, je een korter leven hebt. En als je geen seks hebt, je een langer leven leidt. En over naar dramatisch nieuws uit Amerika. Drie studenten van de Amerikaanse Texas State University zijn vandaag uit het raam vanaf de eerste verdieping gesprongen. Een daarvan is vannacht overleden en werd dat werd door het ziekenhuis bevestigd. De overige twee zijn gewond, maar verkeren in een stabiele toestand.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 Het Nieuwsminuutje. Zometeen hier nog op Radio 1 Frits Barend... over de speciale 4 mei sportherdenking. Uh, Ingloe bedankt trouwens nog even. <laughs> maar we gaan het eerst hebben over uh, ja, kajakken. Want 4000 kilometer rond Sumatra, je moet er maar zin in hebben. Fotograaf Joost Bieneman uit Rotterdam die gaat het uh, in ieder geval met een goede vriend Robert Verspuit doen. En samen hebben ze de stichting Inspired by Nature opgericht, waarvan dit het eerste grote project is. Dit weekend vertrekken ze, maar het duo is nu al druk bezig met de voorbereidingen. Goedemorgen meneer Bieneman. Goedemorgen. Ja, u werd op een dag wakker en u dacht 4000 kilometer kajakken. Dat lijkt me een fantastisch idee. Ja, het, uh, we zijn uh, hier al lang mee bezig. Uh, we hebben uh, ja, zeker anderhalf jaar uh, voorbereiding aangedaan. Maar u bent Aan, dat uh, door niemand voor gek verklaard? ja uiteraard, <laughs> maar daarom uh, doet gelukkig niemand het en uh, is het ook, uh, we zijn weer de enigen die het uh, ja, gaan doen. Uh, het is de eerste keer uh, dat er uh, iemand rond Sumatra gaat kajakken. Wat is de kick? Wat, wat, wat voelt? Waarom? Uh, nou, um, ja, we houden van uh, uh, leven in de natuur. Uh, met een kajak uh, ja, zit je op het water en uh, je, je, je voelt de natuur om je heen. De beesten komen op je af en uh, ja, je wordt gewoon uiteindelijk één met de natuur. En wat ook, dat is ook uh, ja, het doel uh, om uh, ja, één met de natuur te worden en dan uh, ja, echt, echt te gaan leven van de natuur. Uh, nou ja, we hebben dus, uh, uh, Het is dus het eerste project van de Inspired by Nature. Uh, dat, het ...heeft als doel om aandacht te vragen voor natuur... ...door middel van een unieke sportprestatie ...en daarom is dus ook de Sumatra Challenge uh, bedacht. En met dit project willen we mensen bewust maken uh, ja, van, uh, van hun omgeving. Uh, we willen laten zien uh, ja, hoeveel biodiversiteit er is... ...en uh, ja, hoe, alles in elkaar, uh, hoe, hoe de natuur met elkaar in elkaar uh, verweven is. Uh, en Dit doen we dus uh, ook door een fotoboek en een uh, documentaire aan het eind uh, te maken... En, uh, ja, ik, ik had ook begrepen ja. dat jullie ook nog gaan samenwerken met de locals om aan eten te komen. Ja, ja we, we gaan er leven van de natuur. We zijn zelfvoorzienend. Dus uh, uh, ja, Sumatra is ontzettend dun bevolkt en uh, ja, heeft ongerepte natuur. En uh, daarom moeten we. Ja, er leven ontzettend veel. Er leven wilde stammen nog daar, uh, die echt van de natuur leven en weinig in aanraking komen met de uh, west wereld en uh, daar gaan we dus dan ook langs om uh, ja, te kijken hoe hun overleven van de natuur. En uh, ja, ook met hun bijvoorbeeld een uh, net gevangen vis uh, te ruilen voor rijst en uh, ja, uh, noedels. Bent u al in topconditie? Uh, ja, we hebben getraind. In, uh, we zijn uh, hiervoor naar Curaçao gegaan. Hier hebben we met uh, Ryan de Jong getraind. Dit is een topkajaker. Uh, ja. Top uh, hier zijn we ook uh, rond het eiland uh, gekajakt, dus uh, helemaal rond Curaçao. hier hebben we vier dagen over gedaan. En uh, ja, dat uh, ja, dit, dit steam, of ja, het bootst heel erg de condities na die we op Sumatra tegengekomen. Het ligt ook uh, ja, uh, bijna op de Evenaar. En uh, ja, hetzelfde klimaat uh, heeft het. En, uh, Uiteraard hebben we ook hier in Nederland gekajakt en uh, ja, uh, reddingsoefeningen gedaan en uh, dat soort dingen. Op, op de rivieren, maar ook op zee. Uh. Dus uh, ja, qua conditie uh, zit dat wel goed. Maar het, het blijft in ieder geval een hele klus. In vier maanden ruim 4000 kilometer kajakken om aandacht te vragen voor de natuur. Alvast een goede reis en bedankt Joost Bieneman van de stichting Inspired by Nature. Graag gedaan. Het is acht over half zes, radio 1. Eva de Rover heeft het derde album uit Mijn Huis. En dit is een prachtig nummer met The samen. Jij mag sick De schat ben en jij avonturier hoef je niet langer te zoeken. Zinkt zingt ze altijd de in- en outro van onze vrienden van nog steeds wakker Nederland in. Maar vandaag is het met Telau recht toe en recht aan. Dit was Eva erover. Roveren. Recht toe en frontaal oh yes, zelfs. Sorry. Amsterdam staat vandaag in het teken van de dode herdenking. Naast de bekende kranslegging van de koningin bij het monument op de Dam... zijn er meerdere activiteiten in onze hoofdstad. Zo wordt er voor de zevende keer de sportherdenking georganiseerd in het Olympisch Stadion. Een deel van die herdenking wordt geleid door presentator Frits Barend. En we hebben hem aan de lijn. Goedenacht Frits. Goedemorgen. Ja, we hebben toch gewoon al een reguliere dodenherdenking op de Dam. Waarom dan nog eentje voor ja, sporters in het uh, bijzonder? Nou, er zijn, ten eerste is, uh, is er een hele rare relatie tussen sport en de oorlog. Henk van Dorp en ik hebben in 1979 een uh, bijlage erover geschreven... hoe er gewoon werd doorgesport in de oorlog. Er zijn ook heel veel sporters vermoord. Uh, die liggen gewoon lid waren van een sportclub. Zowel Joods als niet Joodse als niet-Joodse sporters... En het Olympisch Stadion heeft bedacht zeven jaar geleden... dat we ook die gaan herdenken. En er worden, elk jaar worden er kansen gelegd. Oh. Ja, en u, u zei al, er zijn heel veel sporters... die nog gewoon op de topsport bedreven... maar uiteindelijk ook zijn omgekomen nu. Ja. Nu, nu, zijn, nu ben ik misschien wat jong... maar er zijn niet echt namen die mij dan gelijk te binnen schieten. Nee, nou ja, dat is ten eerste natuurlijk ook... omdat zij natuurlijk nooit groot zijn geworden. Want als ze overleden zijn... zijn ze dat in de van hun leven, is dat in de kracht van hun leven gebeurd. Er zijn geen bekende internationals vermoord. Maar uh, er zijn wel, er zijn sporters vermoord. Het, de Olympische Turmploeg zijn een aantal sporters vermoord. Maar goed, dat zijn geen namen die jou en mij veel zeggen. Nee, maar misschien wel hele mooie verhalen. Ja, het, nou ja, mooie verschrikkelijke verhalen. Of verschrikkelijke verhalen, verhalen, verhalen maar verhalen, verhalen die, die de, de moeite zijn waard te in de, zijn te vertellen. De oorlog zijn er in het land gespeeld. Het is een Nederlandse dwangarbeid. Het wordt Nederland, Servië of Nederland, België of Nederland Vlaanderen was het in dit geval. En Nederland speelde ook voor tegen de Waffen-SS uh, in, uh, in Duitsland. Dat moeten wel pittige potjes geweest zijn dan, denk ik. Nou ja, dat was voor die, voor die voetballers. Er waren dan voetballers van uh, Ajax bij en uh, voor die voetballers was het een enorme afleiding, ja. Nu, nu is het thema van de herdenking van vandaag uh, hockey tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Uh, wa waarom is daar nu voor gekozen? Nou ja, het, uh, zoals ik zei, Henk van Dorp en ik hebben in 1979 wilden wij een bijlage maken. Terwijl ons uiteindelijk besloten te beperken tot wielrennen en voetballen. Maar toen al ontdekten we dat cricket, boksen, hockey, handbal, dat al die sporten zich voorleenden. En, uh, dus, en ja, een van die sporten is dan hockey. En uh, er zijn ook weer hele dramatische verhalen van hockey. Uh, ik heb wat nog wat verdiept. Uh, er is één club in Hilversum, daar kwam een, uh, een ja, overtuigd NSB'er, werd daar voorzitter. En uh, dat. Dreven zoveel leden naar weg dat op een gegeven moment moest er een ledenvergadering gehouden worden. En toen besloot het leden uit protest dat er maar vier of vijf leden kwamen, kwamen zodat er geen reglementaire uh, aanwezigheid van leden was. Dus er konden geen beslissingen worden genomen. Dat uh, heeft wel echt grote drama's geleid in die vereniging. Nu, je sport altijd een plek waar iedereen gelijk is. En dan maakt het door de week niet uit wat voor werk je doet... maar op het veld ben je allemaal de gelijke. Nu ja. lijkt me dat net na de Tweede Wereldoorlog... waarin mensen hebben moeten kiezen tussen goed en fout... toch wel een, een soort andere, uh, ja, een andere beslissing te zijn geweest. Wat bedoel je, net na de Tweede Wereldoorlog ja. of net na het begin van de Tweede Wereldoorlog? Nou ja, eigenlijk in, in beide gevallen... Nou ah, kijk, in het uh, begin van de Tweede Wereldoorlog uh, hebben heel veel Joden nog gedacht dat ze gewoon konden doorsporten. Tot ze dan merkten dat, uh, dat ze ja, eerst niet naar het theater mochten en uiteindelijk ook. Geloof, begin 1941 werd het uh, verboden voor Joden. Dus ook voor het scheidsuit Leehoorn mocht niet meer fluiten. Nou, je had misschien kunnen verwachten dat uh, zo'n bond had gezegd, wij volgen dat bevel niet op. Je weet niet wat voor gevolgen het heeft gehad, maar goed, de bond heeft dat wel opgevolgd. Dus op een gegeven moment van de een op de ander mochten Joden niet meer sporten. En er waren wel degelijk uh, mensen die dat heel erg vonden. En ja, die er voor de keuze kwamen, moeten die dan ook stoppen met sporten. Het is ook niet zo'n makkelijke keuze. Je kan er ook niet te makkelijk over worden. Ik bedoel, die mensen waren dus niet fout. Kijk, fout waren de mensen die de Joden gingen verraden. Die zeiden, uh, nou ja goed, die voor 750 kopgeld Joden gingen verraden en dat soort zaken. Maar er is wel degelijk ook een soort latent verzet geweest. Dat kom je ook tegen die sport in die sporten in oorlog. Uh, do. En we hadden een formaat sprinter, Timus Oostendarp. Die in 1936 tegen Jesse Owens moest lopen en daar medailles heeft gewonnen. En die in de oorlogsjaren overtuigd SS'er was en ook daarvoor uitkwam. En uh, ja, kampioen van de beste sprinter van Nederland was. Ja, en dat was dan waarschijnlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog echt het uithangbordje van de sport. En na de Tweede Wereldoorlog werd hij dan opeens verguisd en kwamen de nieuwe helden. Nou ja, opeens verguist. Hij werd gewoon, uh, hij werd gewoon berecht. Maar goed, dit soort voorbeelden zijn er dus van mensen die bewust voor de SS kozen en daardoor door konden sporten. Ja, en, en zo zijn er van beide kanten uh, slachtoffers of, of mensen die juist uh, de, de, de, de, ja, de SS en, en Adolf Hitler steunden. Uh, verhalen uit de Tweede Wereldoorlog waarin nog gewoon doorgesport werd. En daar besteden jullie morgen aandacht aan. Dat is, ja, ja het, is, het is inderdaad het onderwerp en dan worden ook weer kransen gelegd, worden de toespraken gehouden. En worden inderdaad dan weer, worden, ik neem aan in dit geval dan de hockeyers die overleden zijn in de Tweede Wereldoorlog worden, zullen worden herdacht. Ja, dat vinden ze allemaal vandaag plaats. En niet morgen, maar vandaag in het Olympische in Amsterdam. Dank u wel Frits Baans, want u zal daar ook gaan spreken. Ja. Ons land ontwaakt op dit moment. Nederland stapt zo onder de douche en gaat dan ontbijten. En vanaf deze week gaan wij wekelijks ontbijten... met iemand die een bijzondere dag voor de boeg heeft. En vandaag is dat Ronald Seurussen, toekomstige eerste Kamerlid voor de PVV. Hij viert op deze 4e mei, zoals ieder jaar, zijn verjaardag. Maar hoe is het nou om jarig te zijn op dode uitdenking? Wij sturen de verslaggever Kasper Fres deze nacht... naar Ronald Seurussen voor een goed ontbijtje. Op deze vroege ochtend sta ik op een Zeeuwse camping... waar toekomstig PVV-senator Ronald Seurensen mij gaat tracteren op een lekker verjaardagsontbijtje. Goedemorgen. Goedemorgen, Ronald. Zo, wat, een, uh, wat een mooie camping zitten jullie hier zo lekker op vakantie. Uh, nou ja, vakantie. Een paar dagen per week zitten we hier wel. Ja. Lekker relaxed, bo boekje lezen enzovoort enzovoort. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik jaloers ben. Staat het, uh, staat het ontbijtje ook al klaar? Hè? Ja, het ontbijt staat klaar. Kop koffie erbij. En uh, ja, een beetje karig ontbijt, want uh, we zijn uh, wat te zwaar. Uh, ik weet niet zo goed of ik je vandaag nou moet feliciteren... of dat ik je moet condoleren. Het is natuurlijk doderdenking. Uh, maar je bent ook jarig. Ja, nee, dus feliciteer me maar, zou ik zeggen. Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen, want hè, ben je jarig, dan hangt de vlag af, dat, hè, dat is helemaal niet leuk natuurlijk. Ja, maar er stond wel tegenover. Mijn eh, moeder komt uit een gezin van acht kinderen. Mijn vader kwam uit een gezin van negen kinderen. En op het moment dat iedereen stil stond op straat, want zo ging dat vroeger nog. Hè, mensen stonden gewoon echt uh, twee minuten stil. Dan realiseerde heel de familie zich dat ik jarig was. En dan uh, trokken ze naar ons huis toe. En dan stond ik aan de deur uh, mijn cadeaus uh, te ontvangen. In, de, in dit geval allemaal gulders. En vandaag, wat, wat gaat vandaag verder brengen nog? Nou ja, het is toch een, een ingetogen dag sowieso. Ik uh, vier mijn verjaardag eigenlijk zelden. Want ik vind dat, uh, ja, wat is er te vieren als je weer een jaar ouder wordt? En ik denk dat we vanavond uh, naar de dooduitdenking in uh, Renesse gaan. Daar is een, uh, heeft ooit een uh, afschuwelijke executie plaatsgevonden. En uh, nou, ter ere van de nagedachtenis van die mensen gaan wij daar dan uh, naartoe. Nou, dat is, heeft dus ook wel iets moois. Ja, dat is, uh, dat is mooi. Ik vind het ook wel nuttig hoor, dat je daarbij stilstaat. Bij het, uh, het leed wat oorlog kan veroorzaken. En, uh, en ook bij de, de rol die sommige mensen kunnen vervullen. Het is natuurlijk ook, uh, we zijn hier aan het ontbijten. Maar ik zie geen, uh, ik zie geen taart. Waarom zie ik geen taart? <laughs> ja, dat heeft te maken met het feit dat ik ongeveer 10 kilo overgewicht heb. Dus, uh, en daar moet mijn vrouw dan ook maar onder lijden. Ja, dus, dus uh, weet je, het, ge jij geen taart, niemand taart. Nou, nee hoor. Maar nee, mijn vrouw wil graag met me meedoen. Hey, um, dan, iets, dan iets anders. Je gaat uh, uh, weg uit de, de Rotterdamse Raad... om een hele andere mooie functie te gaan vervullen in Den Haag uh, als senator. Uh, ga, jij, uh, ga jij het Rotterdamse een beetje missen? Nou, dat denk ik niet, omdat ik nog wel verbonden blijf bij het leven Rotterdam. En mijn vrouw werkt nog op het stadhuis. En het is voor mij ook wel een vast, uh, vast loopje om daar toch één of twee keer per week naartoe te gaan. En ik denk dat ik dat gewoon blijf doen. Uh, het is natuurlijk heel van groot belang dat je als volksvertegenwoordiger uh, weet wat er gaande is. En uh, dat doe je door op straat te lopen en uh, in de metro te zitten, uh, met mensen te praten. En dat blijf ik gewoon doen. En De plek waar ik dat doe is Rotterdam. Maar het zal natuurlijk wel anders zijn op het moment dat je nu op straat loopt en je ziet wat je denkt, ja, dit, is, dit kan niet. En dat kan je dan aangeven in de raad. Hè? Daar kan je een punt van maken. Maar dat zal nu niet meer gaan. Hoe ga je dat... Hè? Want je bent, je bent echt een Rotterdammer. Hoe ga je dat dan in het vervolg doen? Nou, ik denk dat ik het nog wel kan doen. Want ik ken natuurlijk mijn uh, collega's en ook mijn opvolgsten. Dus uh, ik blijf hier gewoon natuurlijk bestoken met uh, de problemen die in Rotterdam uh, uh, zijn. Maar soms kan je, uh, moet je problemen naar een hoger niveau brengen. En in dit geval uh, dus het, de volksvertegenwoordiging. En dan heb je als Eerste Kamer ben je meer een ik zeggen, wat ze dan mooi zeggen, een, een chambre de réflexion. Mm -hmm. Ik denk dat het meer een chambre de résistance gaat worden, dat ik het goed begreep. Hè? Maar ja. dat doet er verder niet toe. Ik kan dan natuurlijk ook naar mijn collega's in de Tweede Kamer gaan en zeggen... joh, zus en zo, en uh, wat gaan we eraan doen? En uh, in de Eerste Kamer, wat, wat gaat daar jouw voornaamste rol zijn? Wat ga je doen precies? Nou, dat hebben we met elkaar nog niet afgesproken. We hebben een uh, fantastisch team, tien mensen. Hopelijk, hè, want het hangt er nog een beetje om. We zitten nu in het zels. Als de zels uh, afgevaardigen voor stem op Zeeland... Uh, Zee als die echt op een zel stemmen, dan is het geen probleem. Dan komen we met z'n tienen en dan hebben we met elkaar zo uh, de voorkeur. En ik heb mijn voorkeur uiteraard voor onderwijs. Uh, ik ben natuurlijk gepokt en gemazeld in het onderwijs. Ik heb uh, het onderwijs kapot zien gaan... Uh, door de zogenaamde spreiding van kennis en macht. En dat is flauwekul. Uh, dus uh, ik ben ook lid van uh, Beter Onderwijs Nederland. Dat is laat ik zeggen een conservatieve onderwijsgroep. Uh, of conservatief, ik noem het altijd realistische onderwijsgroep. En dat, daar zou ik me graag voor inzetten. Maar als ze tegen me zeggen: joh, we hebben liever dat je naar uh, defensie gaat of naar buitenlandse zaken, ja prima. Drink weinig kopje koffie en dan gaan we hard aan het werk. Ja, dan ga ik, nou ja, nee, ik hoef vandaag weinig te doen. Ik ga een beetje lezen. En uh, wat ik zei uh, vanavond, uh, uh, naar Renesse, naar de DODE, denk ik. En dan weten we toch opeens dat uh, Ronald Seurissen de dode herdenking bijwoont in Renesse. Dat was onze WNL-verslaggever Casper van der Rechts. En die aatte uh, een ontbijtje dus met Ronald Seurissen en iedereen die vandaag jarig is. Uh, ja, namens de hele redactie van harte gefeliciteerd. Iemand die vandaag zeker niet meer jarig is, bin Laden. Hij leefde jaren in de Verenigde Staten. De vermoorde terrorist was eigenlijk een geheim agent. En de leider van Al-Qaeda is helemaal niet dood. Het zijn zomaar een aantal complottheorieën die de afgelopen dagen verschenen... nadat bekend werd dat Osama Bin Laden was, was vermoord. Jan-Willem van Prooijen van de Vrije Universiteit van Amsterdam... heeft onderzoek gedaan naar die psychologie van het geloof in complottheorieën. Goedemorgen, meneer Van Prooijen. Goedemorgen. Osama Bin Laden, dat is gewoon een geheim agent. Wat denkt u dat als u zoiets leest of hoort? Nou ja, je ziet dit soort uh, complottheorieën eigenlijk uh, heel snel ontstaan. Hè. Uh, vooral maar dit soort impactvolle politieke gebeurtenissen of maatschappelijke gebeurtenissen waar we verder zelf geen controle over hebben en waar we ook niet alle informatie over beschikbaar hebben. En ja. dat soort situaties zie je dit soort complottheorieën eigenlijk vrij snel ontstaan uh, op internet of in de, vol of, uh, ja, in de volksmond. Uh, de VS, hè, die zeggen nu steeds de hele tijd van die foto's, ja, die gaan we zeker openbaar maken. Dus uh -huh. deze nacht opnieuw weer niet gebeurt. Um, als je de complotte er de wereld uit wil helpen, moet je gewoon toch een foto laten zien. Dan heb je gewoon bewijs? Nou ja, um, ja, wat je inderdaad sowieso hier kan opmerken... is dat de Verenigde Staten niet zo heel transparant zijn geweest. Hè. Dus uh, ze hebben die foto's en uh, de videobeelden... en de beschikbare materialen mm -hmm. ja, uh, toch wel achtergehouden. En dat, ja. Uh, ja, en dat lijk is uh, ja, blijkbaar in, uh, in zee gedumpt. Op zich is het ook wel een, het is ook een moeilijk dilemma voor de, voor de Verenigde Staten. Het is ook weer, weer een begrijpelijke keuze. Uh, tonen van dat bloederig lijk van binnade... Uh, van, uh, van kan natuurlijk ook weer mogelijk uh, aanstootgevend zijn in de moslimwereld dat ja, allemaal vervelende reacties uh, kan oproepen. Maar tegelijkertijd uh, zal door ja, niet zo transparant te zijn... Uh, ja, geeft je wel een bepaalde voedingsbodem voor mensen om de gaten zelf in te vullen. En dan ontstaan dus uh, complottheorieën. Maar, maar zou Barack Obama er nou echt mee zitten? Er zijn dan een paar mensen die denken dat hij nog leeft. Er zijn een paar mensen die denken dat hij nooit echt een terrorist is geweest. Dat zijn hele kleine aantallen, lijkt mij. Maakt, uh, maken ze zich er echt zo zorgen om dan, bijvoorbeeld in dit geval Amerika? Nou, ik denk dat het is precies wat u zegt. Ik denk dat het er dus heel erg aan ligt hoe groot dat die aantallen zijn. Dus je zult altijd een aantal harde kerncomplotgelovers houden. Hè. Zelfs als die beelden nu beschikbaar zijn, zul je altijd mensen houden die gaan zeggen: Ja, die beelden zijn nep of in elkaar gezet of uh, op gefotoshopt of noem maar op. Uh, ja, dus de vraag is inderdaad in welke mate, uh, hoe, hoe groot het probleem is waar we het over hebben. Als het een, een hele grote groep is, dan kan het ja, het uh, vertrouwen van Obama ondermijnen. En uh, ja, kan dat uh, bepaalde negatieve politieke ja. gevolgen hebben. Zeg maar. uh, dus ik denk dat ze daar een inschatting over moeten maken. Nou, um, het denken we over twee dagen de dood van Pim Fortuyn alweer negen jaar geleden. Dan zijn er zijn nog steeds duizenden Nederlanders die denken dat daar de uh, inlichtingendiensten achter zaten. Hoe zit mm -hmm. dat nou eigenlijk? Waarom geloven zoveel mensen in complottheorieën? Nou ja, het is dus een manier van betekenis geven aan een uh, impactvolle gebeurtenis. Dus mensen willen graag weten waarom dingen gebeuren. En met name uh, in het geval van uh, gebeurtenissen die negatief zijn, die veel invloed hebben. Uh, we hebben de behoefte om dat soort gebeurtenissen te verklaren. Maar vaak kunnen we dat niet. Hè. Vaak hebben we niet alle informatie. En vaak vertrouwen de uh, leiders uh, die die informatie verstrekken ook, uh, ook niet helemaal. Is het... Dus ja, het, het is eigenlijk een manier van met zo'n situatie omgaan. Eigenlijk een manier van uh, ja, een soort van ja, omgaan met... Een stressvolle gebeurtenis eigenlijk. Maar is het ooit ook echt uitgekomen dat het daadwerkelijk een plottheorie was? Ik bedoel, ja. we zijn elf is nog nooit echt tegengekomen. Ja, ja, ja, ja. Um, nou ja, er zijn op zich wel complotten geweest in het verleden. Hè? Dus denk bijvoorbeeld aan Watergate, dat is een uh, uitstekend uh, voorbeeld. Um, ja, Maar neem niet weg dat in de geschiedenis de meeste complottheorieën die, uh, die eronder zijn geweest, uh, nooit, uh, nooit echt bevestigd hebben kunnen worden. Dus uh, soms zijn er wel complotten, maar het merendeel uh, van wat je hoort blijven complottheorieën, zeg maar. Nou, de komende tijd zullen er waarschijnlijk nog veel meer complottheorieën op internet verschijnen. Want het uh -huh. gebeurt ook heel veel op internet, geloof ik, hè? Uh, ja, dat, uh, die, die komt door. Je ziet vooral inderdaad heel veel complottheorie op internet hè, tegenwoordig. Ja. Uh, je hebt hele uh, complottheorie sites uh, waar dat soort ideeën op, uh, ja, op uh, geplaatst kunnen worden. Ja. Nou, u gaat ongetwijfeld die sites in de gaten houden al die uh, complottheorie over de dood van bin Laden verschijnen. Want u eh? heeft onderzoek gedaan en doet u over de geloof en de psychologie rondom compl uh, complottheorieën. Jan Willem van Prooijen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank u wel. Dank wel. En we eindigen onze uitzending met heel erg goed nieuws. Want haal de korte broek maar weer uit de kast. Want na een paar dagen wat slechter weer... kunnen we ons deze dagen verheugen op nog veel meer zon. Volgens Piet Paulusma is de zomer echt begonnen. En als hij zoiets zegt, dan is dat natuurlijk waar. Of niet, uh, meneer Paulusma? Ja, niet meneer Roy, maar gewoon op jou <laughs> zeggen. Nou ja, ik denk gewoon dat wij een heel warm weekend krijgen. Ik denk echt dat wij een weekend krijgen voor de zomeractiviteiten. En het moet dan vrijdag al beginnen. En uh, als het aan mij ligt, uh, als ik dat zo bekijk, dan, dan ben ik nog steeds de mening toegedaan dat het weekend uh, de 26, 27 graden op de thermometers brengt. En dat is toch wel flink warm. En vooral zaterdag is er dan heel, heel veel zon. En zondag is er misschien wat meer bewolking. Maar het lijkt wel een, een, een echt top zomerweekend te worden. De 6, 27 graden, dat is ongekend, hè, Piet? Ja, dat is ook ongekend. Dat komt natuurlijk wel eens vaker voor in mei. Maar als je dat plaatst in deze periode van uh, warmte die we nu al hebben gehad... maar ook van droogte en over zoveel zon... dan is het uh, echt heel extreem aan het worden. En het is ook een hele extreme periode die we meemaken. En uh, daar komt dan waarschijnlijk volgende week een einde aan... doordat wij woensdag... Of dinsdag, van dinsdag op woensdag, woensdag, woensdag donderdag weer een aantal buien om te horen krijgen. Ah. En dan wordt het wel, wel, wel, wel wat, wat minder uh, zacht. En dan is de droogte lijkt een beetje, beetje weg te hebben. Maar ik ja. denk dat deze maand nog ja, meer maar... warme dagen in het verschiet in heeft. Maar de maakt niet uit, want in de nacht van dinsdag of woensdag kan heel Nederland weer rustig gewoon uh, naar ons luisteren op Radio 1. Want dan zijn wij er weer met de WMN-nacht. Um, u heeft ons nu al lekker gemaakt uh, met dat het een mooie zomer gaat worden. Ja, maar goed, een, een warme zomer verwacht ik wel. De definitieve zomer verwacht ik wel. Zullen we dan een wedstrijd opsluiten? Ja, gaan we doen. Ja, een weddenschapje? Ja, uh, als het een warme zomer wordt, dan krijg, je, krijg jij een barbecue van ons. En als het geen warme zomer wordt, dan krijgen we een barbecue van jou. Dat is helemaal goed, jongens. Ja? Nou, ja. goed om te horen dat, ja, dat we. Goed. Nou, we houden je eraan. Ja. Oké. Okay. Nou, en terwijl wij het, uh, het nieuws hadden behandeld dat wij dus misschien gaan barbecuen. Nee, we gaan sowieso barbecueën we met Piet sowieso, Paulusma. We gaan sowieso barbecueën. En... Gaan uh, wij over naar Petra Grijze, onze ochtendcollega van Ochtendspits. Petra, wat hebben jullie in de uitzending? Nou, ik hoorde net een hele mooie reportage bij jullie in de uitzending... van een van jullie uh, verslaggevers over haar opa en hoe het verleden mm -hmm. van haar opa... Uh, hoe, hoe dat was in de oorlog en uh, ook dat er nooit over werd gesproken meer eigenlijk over die oorlog daarna. En wij hebben een soort gelijk verhaal, maar weer van een hele andere kant. Want wat als je bijna dertig bent en je komt erachter dat je opa hartstikke fout was in de oorlog... Nee. Wat moet je dan? Ga je de confrontatie met het verleden aan of denk je van laat maar zitten? We hebben een heel bijzonder verhaal van een vrouw die, uh, die daarachter kwam en die er ook een boek over heeft geschreven. En we hebben ook nog iets heel anders, namelijk oorzuizen. Mm -hmm. IJs Wielinga, onze tv-dokter, die komt langs om te vertellen uh, hoe dat is. Veel Nederlanders die hebben er last van. Een piep in je oor en die worden er ook helemaal gek van. Maar er is nu iets tegen te doen. Dat nou. straks in Ochtendspits om 7 uur. Nou, dat gaan we met z'n allen kijken om 7 uur. En WNL is er vandaag volop. Dankjewel Peter Grijzen. Want om half acht vanavond, of half zeven vanavond, hier op Radio 1 zit collega Alex de Vries weer met Avondspits. En natuurlijk iets voor de klok van half 9 vanavond op Nederland 2 zijn we nu ook weer met uitgesproken WNL. Onze eigen Joost Eertmans heeft dan ongetwijfeld een bijzondere gast. En zometeen het extra voegen voor programma voor Avondspits. Het Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Volgende week dan zijn wij er weer met eerst nog steeds Wakker Nederland en daarna nu al Wakker Nederland. Wij wensen u een wakkere wakke dag. dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WML.